12 uur. Het NOS-journaal, Ewout de Jong. Goedemiddag, Wilders waarschuwt kabinet. FNV-bondgenoten voorzichtig optimistisch over het pensioenakkoord... en ook Utrechtse begroting door foutje uitgelekt. Het weer, geleidelijk toenemende bewolking en ook meer kans op een lokale bui. Het wordt vanmiddag 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Morgen trekken in de loop van de dag vanuit het westen buien over het land. Limburg had het mogelijk nog tot ver in de middag droog en het wordt ongeveer 18 graden. Zondag zijn er opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt dan hooguit 16 graden. Na het weekend is het licht wisselvallig en loopt de temperatuur weer iets op. PVV-leider Wilders zegt dat het volgend jaar het jaar van de waarheid wordt voor het kabinet. Hij noemt de samenwerking met VVD en CDA een verstandshuwelijk. Op belangrijke punten zitten er melkwegstelsels tussen ons, zegt Wilders. Hij hekelt vooral het Europa-beleid van het kabinet. Had het kabinet anderhalf jaar geleden naar de PVV geluisterd... en de Grieken toen uit de euro gezet... dan ben ik ervan overtuigd dat de ellende nu minder groot was geweest. Dan hadden we, de beurzen waren veel stabieler geweest. Dan was het met andere landen minder erg geweest. Dus ja, wij zullen natuurlijk op het hele Europa-dossier... of het dan gaat over de overdragen van bevoegdheden tot en met het, uh, het steun geven aan uh, de Grieken. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat steunen wij nooit en dat wordt ook uh, een uh, heel grote hobbel. Wilders herhaalt dat het kabinet een probleem met de PVV krijgt... als Nederland het aan Griekenland geleden geld niet terugkrijgt. En als het kabinet verder gaat met het overdragen van nationale bevoegdheden aan Europa... heeft het ook een probleem, voegt Wilders zich aan toe. Ja, wat dat betreft is het ook een verstandshuwelijk hoor, tussen het CDA, de VVD en mijn partij, de PVV. Het, het, het sanctioneren van landen die de boel flessen en die zich niet aan de afspraken houden... daar hebben wij niet zo'n moeite mee, daar hebben we de Kamer ook eerder ondersteund. Maar het, het verder overdragen van bevoegdheden of het steunen van de Grieken... Uh, of andere landen, uh, ja, dat, dat steunen wij natuurlijk nooit. Wij komen van een andere planeet. Uh, het lijkt erop als wij van Mars komen, het kabinet van Pluto, als het gaat over Europa. Ik zeg alleen maar dat 2012 het jaar van de waarheid wordt. En dat er ja, beren op de weg liggen, of het nog gaat over het Europa-dossier, of het nog gaat over het, het, gaat over het uh, ombuigingsdossier. En dat we daar ook niet geen doekjes omheen uh, uh, hoeven te wenden. NVV Bondgenoten is voorzichtig positief over de handreiking van minister Kamp over het pensioenakkoord. Kamp deed gisteravond in de Tweede Kamer onder meer nieuwe toezeggingen over lage inkomens die op hun 65ste willen stoppen met werken. Een vooruitgang vindt Van der Kool, al ziet hij nog wel wat bezwaren. Dat zei hij voor de Vara radio.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 Vanmiddag gaat Van der Kolk met zijn bond om de tafel om verder te praten over de toezeggingen van Kamp. En dan moet duidelijk worden wat de inzet van bondgenoten wordt aanstaande maandag. Dan gaan alle 19 FNV-bonden opnieuw met elkaar om de tafel over het pensioenakkoord. De leden van het kabinet blijven erbij dat ze geen toelichting geven op hun begrotingsplannen. Gisteren werd een dag eerder dan de bedoeling was de miljoenennota openbaar. Een korte tijd later maakte het kabinet toen ook de afzonderlijke begrotingshoofdstukken maar bekend. Want tevoren was afgesproken dat het kabinet pas op Prinsjesdag, dinsdag, dus een toelichting zou geven. En daar komt geen verandering in. Minister Schippers zei dat ze niet kan wachten tot ze iets over haar plannen wil vertellen. Maar dat gebeurt dus pas dinsdag. Minister Opstelten voegde eraan toe dat anderen iets kunnen zeggen en dat het kabinet daar dan dinsdag op kan reageren. Strijders van de Libische Overgangsraad zijn de stad Sierte verder binnengetrokken. Ze vechten daar met troepen van kolonel Gaddafi. Arabische media melden dat er vooral in de buitenwijken zwaar wordt gevochten. Het lukte de opstandelingen eerder deze week niet Sierte te naderen. En dat ze daar nu wel in zijn geslaagd, wordt een doorbraak genoemd. Behalve in Sierte wordt er volgens ooggetuigen ook gevochten in Bani Walid. En die stad wordt al weken belegerd. De Turkse premier Erdogan is aangekomen in Tripoli. Hij maakt een rondreis langs landen waardoor volksopstanden het oude regime is verdreven. Gisteren waren de Britse premier Cameron en de Franse president Sarkozy ook in Libië. Dit is het NOS-journaal Het Ewout de Jong. En na de miljoenennota is ook de begroting van de gemeente Utrecht te vroeg op internet gezet. Verantwoordelijk wethouder Joen Krijkamp. Ja, dat is vervelend. Uh, wat er is gebeurd is dat er een uh, verkeerde link is gebruikt in de testomgeving uh, van de gemeentelijke website. Uh, waardoor de begroting uh, al benaderbaar is uh, via het internet. Journalisten van het AD Utrechts Nieuwsblad herhaalden het trucje van de journalist die gisteren de hand op de miljoenennota wist te leggen. Ze veranderden ook alleen het jaartal in het internetadres is een menselijke fout. Uh, hier kon je ook uh, ja, 2011 tot 2012 uh, ja, veranderen. En dat, is dat komt omdat er een, een verkeerde link is gebruikt uh, in die testomgeving. De gemeente Utrecht was van plan de begroting maandag openbaar te maken. In, in Italië is justitie klaar met het vooronderzoek naar een prostitutienetwerk rond Silvio Berlusconi. Een zakenman zou dertig prostituees hebben geregeld voor de Italiaanse premier. Verder staat het onderzoek vol met genante details over Berlusconi. Correspondent Bas Mesters in Rome, voor alle duidelijkheid, dit zijn dus niet de Bunga bunga parties hè? Nee, uiteindelijk is het daar misschien in uitgelopen, maar dat zijn twee verschillende cirkels. Okay. Deze cirkel speelt zich af. De, de prostituees werden vooral geleverd vanuit uh, Bari in Zuid-Italië... En de Bunga Bunga dames kwamen meer vanuit het noorden en de rest van Italië. Oké, okay, laten we ons tot deze zaak beperken. Wanneer speelde deze zaak? 2008, 2009. De hoofdverdachte is Paolo Tarantini. Dat was een zakenman die deed in protheses voor knieën en zo en ander materiaal voor ziekenhuizen. En die wilde wat meer zaken doen en meer gaan verdienen. En besloot dat hij dat via de premier moest gaan regelen. En bedacht toen dat hij dan zeker mooie vrouwen naar de premier moest brengen, dat dat zou helpen. Hij huurde ook een villa op het eiland Sardinië, vlakbij het huis van de premier. En uh, uh, raakte in contact met Berlusconi. En uiteindelijk heeft hij 30 prostituees geronseld. Ook vrouwen die voorheen geen prostituee waren, die naar Berlusconi zouden zijn gegaan. En uh, er zijn 100.000 telefoongesprekken afgeluisterd. Een enorm aantal voor zo'n zaak. En daar zitten dus allerlei um, um, gênante details tussen. Uh, ...gesprekken tussen de premier en die meneer Tarantini... ...waarin Berlusconi vroeg wie stuur je me vandaag... ...en uh, waarin ze de prestaties van de dames bespraken. Uh, daaruit blijkt ook dat er een actrice is geweest die weigerde... ...terwijl haar het presenteren van het San Remo uh, muziekfestival was aangeboden. Berlusconi zou ook over een andere vrouw hebben gezegd... ...daar heb ik het niet mee gedaan... ...omdat dat uh, de vrouw of de verloofde is van een uh, voetballer van Milan... ...mijn voetbalclub... Dat soort details staan er allemaal in. En er zouden ook details zijn rondom uh, uitlatingen van Berlusconi... over Angela Merkel, die uh, zeer beledigend zouden zijn. Maar die zijn niet vrijgegeven. Ja, nou, verdorie. Ja, gaat uh, justitie Berlusconi ook vervolgen in deze zaak? Um, dat is wat Berlusconi vreest, maar dat is nu niet aan de orde. Want hij is in een bijzaak van deze zaak slachtoffer. Hij wordt namelijk... ...voor justitie afgeperst door de man die al deze prostituees naam toestuurde... ...omdat die man uh, Berlusconi beschermt en zegt dat Berlusconi niet betaald zou hebben voor al die prostituees... Um, ...terwijl er ook allerlei bewijzen schijnen te zijn dat hij wel betaald heeft. Um, die man die zegt, ik zeg dat je niet betaald hebt, maar dan moet je mij wel 500.000 of 800.000 euro, euro betalen... ...dat onderzoekt justitie nu. Berlusconi is dus een slachtoffer volgens justitie. moet daarom gehoord worden als getuige. Maar Berlusconi probeert dat steeds te voorkomen. is zelfs naar de EU gereisd afgelopen week... om uh, een ontmoeting met justitie te ontlopen. Ja, goed. Smullen natuurlijk in Italië. Maar krijgt dit nou niet eindelijk een keer politieke gevolgen voor hem? Want dit is het zoveelste schandaal. Ja, hier, uh, men smult er hier niet meer echt van. hoor. Men, uh, men vindt het toch echt uh, zeer gênant... Uh, Um, uh, er is economische druk op Italië. Uh, de, de geloofwaardigheid van uh, Berlusconi intern is enorm afgenomen. Als hij nu verkiezingen zouden zijn, zou hij echt niet meer winnen. Maar, uh, en, en er is heel veel discussie, zelfs ook intern in zijn partij... van uh, hoe, hoe kunnen we hem vervangen. Maar niemand weet het hoe Berlusconi vervangen zou moeten worden. Berlusconi zelf zegt dat hij zal stand houden, stand houden, stand houden. En eerlijk gezegd, er is ook niet een goed en duidelijk alternatief. Uh, men praat over een technisch kabinet... Um, maar dat, uh, daarvoor moet dan uh, bijvoorbeeld de president ingrijpen en zeggen ja. het moet voor anders. Nou ja, dat, is, uh, dat, dat doet men niet zomaar in een uh, democratie. Okay. En de oppositie is onderling verdeeld, dus daar valt ook niet veel van te verwachten. Ja. Kortom, men moddert voort en dat kan het vertrouwen in de Italiaanse economie en het beleid om de economie te saneren enorm schaden. Oké, okay, nou hou ons op de hoogte. Bas Mesters in Rome, dankjewel. De Zwitserse bank UBS moet flink gaan reorganiseren. Volgens Zwitserse media wordt de reorganisatie in november aangekondigd... en verdwijnen er waarschijnlijk duizenden banen. De bank is verder in de problemen gekomen door een miljardenfraude. Gisteren werd in Londen een man opgepakt... die zonder toestemming van UBS heeft gehandeld. En daardoor verloor de bank 2 miljard dollar. UBS zei gisteren al dat het door het handelen van de man... waarschijnlijk in de rode cijfers zou komen.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 de zaak beveiligd en uh, dat was in deze ook het geval en je kunt het ook zonder doen dat je zelf je zekering uh, regelt. Uh, nou, uh, de zekeraar, daar is het uh, waarschijnlijk niet uh, bij misgegaan en waarschijnlijk is het toch boven niet goed gegaan waardoor die is komen te vallen. Bij het onderzoek wordt onder andere een klimspecialist ingeschakeld. Volgens de politie was het slachtoffer een ervaren sportklimmer. Air France-KLM heeft 50 nieuwe toestellen besteld. Airbus en Boeing gaan ieder de helft van de vliegtuigen leveren. Ook is er een optie voor nog eens 60 toestellen. Air France-KLM wil met de nieuwe order een deel van de vloot vervangen. Het gaat vooral om toestellen met 200 tot 350 plaatsen. Het bedrijf zegt niet hoeveel geld ermee gemoeid is. Maar volgens Franse media gaat het om zo'n 8 miljard euro. Nieuwegein is een man met een lesauto in een gebouw ingereden. Hij was voor de tweede keer gezakt voor zijn herhalingscursus als rijinstructeur. De man reed vervolgens het gebouw binnen van Innovam, een opleidingscentrum voor de mobiliteitsbranche. Niemand raakte gewond. De man deed examen in Dordrecht, maar reed daarna richting Nieuwegein om verhaal te halen bij de directie. De directie was er niet, daarop parkeerde de man zijn eigen lesauto in de gevel. Sport. Wilrenner Andy Schlek laat de wereldkampioenschappen in Kopenhagen schieten. De nummer twee van de afgelopen Tour de France is niet fit genoeg. Hij heeft te veel last na een operatie aan zijn verstandskies. Schlek liet vorige week al twee Canadese koersen aan zich voorbij gaan. De Luxemburgse bondscoach heeft besloten om geen vervanger aan te wijzen. De wereldkampioenschappen worden volgende week gehouden in Kopenhagen dus. Nederlandse springruiters doen het goed bij de Europese kampioenschappen in Madrid. Ze beginnen later vanmiddag als klassementsleider aan het laatste onderdeel van de landenwedstrijd. Dat geeft vertrouwen, maar bondscoach Rob Eerens blijft voorzichtig. In onze sport is natuurlijk een fout snel gemaakt. En als je de pech hebt dat drie ruiters gewoon iets minder geluk hebben en iets minder sterk rijden... dan kan het ook maar zo zijn dat je van een eerste plek weer naar een vierde of vijfde keldert. De oranje equipe heeft een goede kans om zich in Madrid te plaatsen... voor de Olympische Spelen van volgend jaar. En er is verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Veel drukte op de A12, Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk. Vijf kilometer en bij Nieuwebrug 2. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, daar staat het vast tussen het knooppunt Waterberg en het knooppunt Grijshoort over 4 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn eraf gekruist. Door die file loopt het vast op de A50 vanuit Os. Dus renken en hetzelfde knooppunt Grijshoort, 3 kilometer. Dan hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. PVV-leider Wilders waarschuwt het kabinet. Voor steun aan de Grieken hoeft het kabinet niet bij hem aan te kloppen fnv Bondgenoten is voorzichtig optimistisch over het pensioenakkoord, maar er zijn nog wel bezwaren. En ook de Utrechtse begroting is uitgelekt door hetzelfde foutje dat gisteren is gemaakt bij de miljoenennota. En dit was het uitgebreide NOS-journaal, Zometeen de NCRV met lunch. Wie zijn best doet voor de natuur, wordt beloond met 100 euro.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, wat kost het eigenlijk om een beetje internetsite te bouwen voor het Koninklijk Huis? In de miljoenennota wordt er in ieder geval drie ton voor uitgetrokken. In het mediaforum presentatrice en documentairemaker Adassa de Boer en Mark Viss van de NVJ. En het gaat natuurlijk over het uitlekken van die miljoenennota, maar ook over de commotie rond het RTL 5 programma De Villa... De zender heeft besloten om een aflevering van dat datingprogramma niet uit te zenden. Een van de kandidaten is in 2005 namelijk veroordeeld voor het gooien van een stoeptegel naar een auto... waarbij een vrouw om het leven is gekomen. En u denkt misschien, de villa? De villa? Nou, we luisteren even naar wat beelden. Ik ben echt een billeman en die uh, steken er met kopperschouder bovenuit. En ja, dan krijg je voor nog twee van die pluspunten erop. Meisensplag is kussensvragen, dus dan moeten we die maar geven dan. En wie wordt de nieuwsscanner van deze week? De hoogste score tot nu toe is 84. Eens kijken of uh, Jaap lauwe Kooijmans uit Haarlem... dat puntenaantal nog uit de boeken kan quizzen. En wilt u ook een keer meedoen? Mail dan uw naam en telefoonnummer... naar nationalenewsquiz.ncv.nl Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Uiterlijk aanstaande woensdag komt er eindelijk uit duidelijkheid... over de oorzaak van de brand in de zendmasten van Lopik en Smilde. Ondertussen is er wel goed nieuws voor de mensen... die nog steeds een beroerde radioontvangst hebben. Want dankzij de bemiddeling van Marco Pastors... is dat probleem binnenkort opgelost. En de vraag is natuurlijk, hoe heeft hij dat nou toch geflikt? Marco Pastors, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, want even in het kort die ruzie... na de brand en het instorten van de zendmasten... was het signaal in grote delen van Nederland weg of heel slecht. De betrokken partijen die kwamen er onderling maar niet uit... En dus werd u als bemiddelaar aangesteld. Uh, ja, en nu is het geregeld. Hoe is dat gelukt? Nou, dat kwam eigenlijk vooral omdat er heel veel dingen door elkaar uh, liepen. Uh, met name omdat de oorzaak nog steeds niet is vastgesteld. Uh, was het voor partijen ook lastig om, uh, om een oplossing te vinden? Omdat uh, ja, dat, dat misschien als een soort uh, uh, schuldbekentenis zou worden uh, uitgelegd. En uh, ja, daarnaast was de relatie al niet zo goed uh, tussen deze twee uh, uh, organisaties. En uh, dat bij elkaar er dan voor uh, dat het heel ingewikkeld wordt om het eens te worden over hoe je hem op korte termijn uh, uh, weer aan kunt gaan zetten ja. Was u een beetje thuis in de wereld van de zendmaster? Want het lijkt me dat daar heel veel technische kennis ook voor nodig is. Nee, ik, ik ben eigenlijk vooral thuis in de wereld uh, van het conflicten en het uh, bruggen bouwen. En dat was hier duidelijk nodig? En dat was hier nodig. Van antennes uh, hadden de partijen zelf wel verstand. Ja. Um, en, en hoe gaat het dan? Want ik bedoel, kijk, als je bijvoorbeeld een, een gemeenteakkoord maakt met partijen, ja, dat is, dat is mooi, politiek, uh, daar weten we ook alles van. En hoe gaat dat dan hier op zo'n moment? Nou ja, dat, dat, voor een deel lijkt het erop, hè, want het zijn mensen die met elkaar uh, vanuit hun gerechtvaardigd eigenbelang... Uh, uh, het, het, toch tot een betere oplossing moeten komen dan, uh, dan ze tot dat moment uh, voor elkaar hebben gekregen. En ja, dan speelt hier nog mee uh, dat, dat de techniek, uh, uh, ja je zou zeggen, dat, uh, die is objectief, hè? Het, uh, iets werkt wel of werkt niet. Maar ook daar kunnen de meningen toch over verschillen, over welke maatregelen nou wel en niet uh, nodig zijn. Ja. U, u, dus, u, hebt de, u, u hebt de klus heel snel geklaard, dat was ook een voorwaarde geloof ik hè? Ja, precies. En dat helpt ook. Hè. Uh, als je er ergens binnen twee weken uit moet zijn, uh, dan, dan is dat toch een stuk makkelijker praten dan wanneer uh, je een opdracht krijgt. van uh, In zo'n ingewikkelde situatie van ga maar eens praten en kijk maar uh, uh, hoe ver je komt. Uh, juist die druk, uh, die helpt. Hoe kwam Verhagen eigenlijk bij Utrecht als bemiddelaar? Ja, dat is een... Uh... Dat zou je natuurlijk zelf moeten vragen. Maar ik, ik ben uh, behalve fractievoorzitter van Wever rotterdam al, uh, al voor ik de politiek inging. En daarna ook uh, zelfstandig adviseur. En ik heb uh, in het verleden ook wel wat andere dingen voor zijn uh, ministerie gedaan. Uh, dus ik denk dat zijn ambtenaren uh, op het goede moment uh, ook mijn naam hebben genoemd. En uh, ja. dat het zo gekomen is. Nou, namens alle luisteraars denk ik, zeker ook van een aantal publieke radiostations, maar ook voor de makers, hartelijk dank voor uw uh, moeite. Marco Pastors. Nou, graag gedaan. Er komen drukke tijden aan voor presentator Bas Westerwil. Zo gaat hij aan de slag als creatief directeur bij dierenpark Amersfoort. Het is de bedoeling dat hij het park zo avontuurlijk mogelijk gaat maken. En dus stort Westerwil zich de komende tijd op de aanstaande geboorte van een Indische neushoorn. En of dat allemaal nog niet genoeg is, u kunt hem vanaf morgen ook horen op BNN Nieuwsradio. De zender heeft Westerwil gestrikt voor een nieuw programma met als titel Generatie Einstein... Het gaat niet over neushoorns of over olifanten of kangaroes. In het programma worden twee generaties bijeengebracht... die een gemeenschappelijke passie hebben, namelijk ondernemen. Vanaf zaterdag verschijnt in het Parool iedere week een live verslag... vanaf de Wallen. Prostituee Patricia zal de komende weken in een serie uit de doeken doen... hoe het leven op de Wallen er echt aan toe gaat. De vrouw belandde vier jaar geleden vanwege schulden in de prostitutie. En ze vindt het hoog tijd dat nu eens iemand uit het wereldje zelf... verslag doet van het leven daar in de Rossebuurt. Bij het parool hadden ze aanvankelijk hun twijfels... over de samenwerking met de prostituee verteld... adjunct-hoofdredacteur Ronald Ockhuizen. Nou, Patricia kwam uh, naar ons toe. Die meldde zich bij het parool. En uh, met het verhaal dat zij uh, uh, al enkele jaren op de wallen werkt... waar ze terecht is gekomen, met, uh, omdat ze in een diepe schulden zat. Nou, wij waren in het begin natuurlijk wat huiverig... omdat we als krant uh, niet graag met mensen werken... die anoniem in de krant staan. Want zij wil natuurlijk wel anoniem blijven. We hebben haar uh, referenties gecheckt. We hebben met haar diverse keren gesproken uh, en, en toen tot de conclusie gekomen dat zij inderdaad uh, een getalenteerde vrouw is... die wel degelijk uh, iets kan toevoegen aan alle verhalen die over de Wallen al bestaan. Het is namelijk eigenlijk voor het eerst zou je kunnen zeggen dat iemand met, uh, ja, met, met veel reflectie over de Wallen schrijft... terwijl ze er ook zelf zit. En dat vonden wij bijzonder, omdat het, uh, ja, wij de krant zijn die over Amsterdam berichten. En dit deel van de stad, daar kom je normaal gesproken nooit bij. Dus daarom zal zij de komende weken in het parool veel ruimte krijgen. Zondag is de eerste aflevering van de NTS-serie De Slavernij te zien. Alleen de allersterksten hebben het overleefd. Nee. Dat zijn we. Vanaf zondag bij de NTR. Wij gaan na welke sporen de Nederlandse slavernij heeft achtergelaten... in de wereld van toen en in die van nu. De mensen waren aan elkaar geketeld met dit soort kettingen. En dan gingen ze daar naar binnen en daar werden ze gebrandmerkt. Alsof je in de hel terecht was gekomen. Eindelijk aandacht voor de meest verzwegen periode van de vaderlandse geschiedenis. Ja, in vijf delen wordt uh, deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis verteld... door Daphne Bunskoek, die het programma samen met cabaretier Rouet Verveer presenteert. Daphne, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom dit onderwerp voor een hele serie? Uh, nou, omdat het uh, zeker een hele serie waard was. Want nadat de researchers aan de slag waren gegaan, was het eigenlijk meer de vraag... Moet al deze informatie en al moeten al deze verhalen in, in vijf afleveringen worden gepropt? Het was eigenlijk nog best moeilijk. Ook omdat we moderne slavernij nog even aan wilden stippen? Uh, om, omdat het natuurlijk ook nog uh, door het naar het heden te halen ziet hoe relevant het onderwerp eigenlijk is. Ja, moderne slavernij bedoel je mee? Bijvoorbeeld mensen die achter de ramen moeten zitten voor iemand? Ja, oh, ja, en ja, maar ook de bak wat we kopen, wat we zo goedkoop is, dat daar wel ja. enige vorm van slavernij is. Een andere vorm, maar uh, het bestaat nog steeds. Ja. Ja. Ik, ik zei dat, is een zwarte pagina in onze geschiedenis. Waar keek je ja. nou zelf het meest van op? Ehm. Um... Ja, ik weet niet of dat nou per se feiten waren. Want uh, ik bedoel, er werden natuurlijk al vaker uh, aantallen genoemd van hoeveel uh, slachtoffers die periode nou ze hebben gemaakt. Maar misschien ook wel gewoon uh, ervan dat ik mezelf, ja dat ik het realiseerde dat er tien generaties lang van families in slavernij hadden geleefd. Hè? Dus tien generaties. En dat ik zelf niet eens kan terugdenken. Of terug weet wat, wat mijn uh, voorvaderen hebben gedaan, of wie ze waren, of hoe ze leefden. En als dat tien generaties in je familie zit, wat doet dat dan met je? Dat, ja. Dat, dat, ja, die vraag, die vond ik fascinerend. Je doet het samen met uh, Roué Verveer, cabaretier. Is hij er dan voor de grappende grolle en jij voor de serieuze toon? Nou, nee, Roé is eigenlijk. Uh, bij Roé gaan ze zijn hele persoonlijke geschiedenis uh, na. Dus hij is echt. Uh, hij heeft op de plantages gelopen waar zijn voorvader hebben gewerkt. Ze zijn uh, echt ver gekomen, ook in Suriname zelf. En via genonderzoek zijn ze terechtgekomen in Ghana. Waar een deel van Roé, dus van afstand. En dat zou dan van de Asjante zijn. En dat is dan. Ook wel pikant, want dat is ook het volk dat voor een groot deel slaaf heeft geleverd aan de Europeanen. Ja. Even nog over jouzelf, want uh, sinds afgelopen weekend is er een nieuwe talkshow, Gesprek op 2. Daar doe jij ook in mee ja. met, met Chris Keijnen en Paul Roosmullen. Ja. Um, nou, die, die serie dus. Ga je alleen nog maar de serieuze kant op? Uh, nou, nou, ja, nou, dit is wel dit is op mijn pad gekomen. Maar ik, ga, ik doe bijvoorbeeld ook uh, het filmfestival dat het gaat starten. Dus het is dus ook met de presentatie van de Gouden Kalveren. En die worden op Nederland één uitgezond. Ja, ze nou, is, is ook een beetje serieus. Ja, ook serieus, maar dat is toch ook een deel <lacht> ja, nou, ja, Ik schrijf zelf nog een column over documentaires. Daar, daar kan ook wel eens een lichtere toon in, uh, in komen. Nee, ja, ja het, het, het, het komt zo op mijn pad. En ja. ik ben ernaar op zoek. Misschien dat dus dat wel, ja. Ja, Maar is het ook een richting die je nu alleen nog maar uit wil? BNN op reis, hartstikke leuk. Je ziet nog eens wat van de wereld. Maar wil je toch meer deze kant op? Ja, dit is, het is natuurlijk het allermooiste als je de wereld kijkt. BNN opreist. Dat, dat was een ontzettend uh, leuk programma om te doen. Dat, dat, dat, dat is ook waar. Je, je, je gaat op reis met je mensen. wil laten zien hoe mooi een land is. Of hoe bijzonder een cultuur. Maar uh, het, is, ja, het is nog leuker. Als je, of leuker is misschien niet het goede woord. Maar als je naar Ghana kunt. Om daar op zoek te gaan naar verhalen. Die mensen nog kunnen vertellen over zo'n indrukwekkende periode. En dat je zelf ja, boeken mag lezen. Of documentaires mag zien. Om, om hè, te bedenken nou. wat daar is gebeurd. Ja, dat is, dat is natuurlijk het mooiste aan mijn beroep eigenlijk. Goed, nou dat laatste is, ja. uh, is te zien vanaf zondag tien over acht. Nederland 2. de slavernij. Dank je wel en succes, Daphne Bunsko. Oké, okay, dank je wel. Johan Harry, van, of Harry heet hij misschien wel, van de Britse krant The Independent... heeft uh, de George Orwell Prize voor politieke journalistiek ingeleverd. Hij raakte deze zomer in opspraak omdat hij plagiaat zou hebben gepleegd. Gisteren maakte de prijswinnaar bekend dat de kern van de beschuldigingen wel klopt... Wel ontkende hij dat hij plagiaat heeft gepleegd in zijn prijswinnende verhaal over de Centraal Afrikaanse Republiek. De krant heeft het opgelost door deze Harry op onbetaald verlof te sturen. En de overgebleven uren moet hij besteden aan een journalistiek trainingsprogramma. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Terwijl de grappen en grollen over het lekken van de miljoenennota 2011 dit jaar niet van de lucht zijn, vonden we de hele situatie rond het lek vorig jaar ook al redelijk lachwekkend. Want niet alleen wij, ook de persoon die er toen voor verantwoordelijk was, kon er hartelijk om lachen. In de uitzending van onze Radio 1-collega's van Dit is de Dag van de EO had presentator Thijs van der Brink nooit verwacht dat het lek zo makkelijk op te sporen zou zijn. Nou, vrijdag hebben een aantal Kamerleden die miljoenennota gekregen onder embargo. Binnen een half uur had de NOS de crux van de miljoenennota te pakken. En zaterdag toonde Frits Wester de hele miljoenennota in RTL Nieuws. Nou, die lekrace begint een beetje een vast onderdeel van Prinsjesdag te worden. Is dat een mooie nieuwe folklore, meneer Wekers? Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat uh, wanneer je een stuk onder embargo krijgt, dat je dan uh, dat embargo ook moet respecteren. En uh, ik zou het eigenlijk prettiger hebben gevonden dat gewoon morgen, uh, als de majesteit de troonreden voorleest, dat dan ook de kabinetsplannen uh, wereldkundig worden gemaakt. Ja, meneer Tang, het schijnt een P van de A-versie geweest te zijn die in handen van Frits Wester is gevallen. Ja, het schijnt, ik weet het niet. Uh, maar maar dat... was die niet, niet die van nu? Nou, we zullen het, we zullen het uitzoeken. Oh, dan vind nee, nee, nee. eigenlijk een ja. Oh, oh, oh, oh. Was, was het die van u, meneer Tang? Nee. Wat zegt u? Nee, geen idee. Geen uh, idee? Dus, nou ja, goed. Uh, Dat weet je toch? Nou ja, uh, ik weet niet eens of het verhaal bij Geestel klopt. We, zullen het we zien. hebben hem, Ari. Dit is het lek. Ik ja. geloof het ook. Misschien dat een pedagogische tik <laughs> op de vingers hiervan klaar is. Ja, u zit met z'n drieën in Den Haag. Kan één van jullie uh, dat ik even heb doen? Vorig jaar, ik heb vorig jaar heb ik al bij, bij Gerdie verbeterd op het uh, matje geroepen. Juist vanwege dit programma. Dus dat zal dit jaar wel weer gebeuren. U verwacht dat u vandaag weer bij haar langs ja. moet komen. <laughs> ja. nou, Tang mocht al straf een maand lang niet het woord voeren op zijn beleidsterrein... en keerde na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Lunch met Jurgen van den Berg. Ja, over die miljoen nota gesproken. Een merkelijk nieuwtje daarin was uh, natuurlijk... dat uh, de website van het Koninklijk Huis een financiële injectie van drie ton krijgt. De meest gehoorde reactie op dit bericht toch wel voor de helft kan het toch ook. Aan de telefoon internetdeskundige Vincent Evers. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Had u dat gevoel ook? Nou, um, de mensen die zeggen dat dat voor de helft kan... die hebben geen idee de complexiteit van zo'n Koninklijk Huis... en hoe daar over elke komma en elke foto en elke opzet eindeloos gediscussieerd wordt. Dat is vreselijk. Maar dat kost toch geen geld discussiëren? Oh ja, nou, als je gewoon het aantal uren pakt, maal uh, zeg maar 50, 60, 70, 100, 120 euro, dan kom je op een gigantisch bedrag. Mm. Dus echt gewoon van iedereen moet daar gewoon een potje overheen plassen over wat er eigenlijk op zijn koninklijke huiswebsite komt. De minister-president minister wil er over het bord praten, de hofmeester, de stalmeester. <laughs> het is meestal alles, als er iets moet gebeuren, kost ongelooflijk veel tijd. Alles ja. kost tien keer zoveel, dus eigenlijk... 95% is om te communiceren en het af te stemmen. En de rest is zeg maar, het eigenlijk nog maken. Nou, want ik, ik kan me toch voorstellen dat het een vrij statische site wordt... Uh, waar een vrij eendimensionaal bericht op uh, verschijnen. Ik bedoel, geen forum waar je moderators voor nodig hebt om alles te controleren? Nou, kijk, er wordt 60.000 euro uitgetrokken voor wat leuke fotootjes. Een foto is natuurlijk ook een heel gedoe. En dan wordt er nog, uh, ik geloof 100.000 euro uitgetrokken om video's te ondertitelen. Zodat je ook in het Engels gewoon allerlei leuke video's online kunt gaan zetten. En dan nog klop ik 150.000 euro om de website een beetje op te leuken. Nou, als je die website nu ziet, die is van een saaiheid en een <lacht> statigheid. Dat ik zeg van, joh, hey, daar kan echt wel heel veel geld heen. Eigenlijk zegt u, is drie ton nog te weinig als ik dit zo hoor. Hé, hey, we geven negen. 35 miljoen euro uit en dan 1% voor de digitale versie... waar waarschijnlijk veel meer mensen mee kennis maken... dan de koningin zelf een handje geven. Ja. Lijkt me een koopje. Ja. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen tijd gezien... dat de overheid en veiligheid, uh, zeker wat betreft internet... niet uh, echt uh, hand in hand gaan. Uh, zou daar ook nog een hoop van het geld in kunnen zitten, de beveiliging? Nou, ik zat naar te kijken. Dat bedrijf dat dat online heeft gezet, heet Facetbase. En uh, de eerste regel op de website zegt... wij zijn als enige bedrijf volledig gespecialiseerd in online reporting, allerlei rapportages zetten we veilig, snel en vindbaar op het internet. Nou, dat vindbaar, dat is wel goed, maar veiligheid <laughs> was een, uh, een bizar. Ja. Als je digi daar ziet en als je nou dit soort dingen ziet... het is echt te klunzig ja. voor worden. Nee, maar is het zo dat zo'n site van het Koninklijk Huis... dan extra beveiligd moet worden? Nou, het is op zich een, het is een, op zich een statische site waar weinig op veranderd wordt. Dus uh, je moet wel gewoon netjes je werk doen. Want het is een beetje slordig als uh, op een gegeven moment hackers uh, de hele website op zijn kop zetten en allerlei mensen gaan beledigen. Nou. Dat, uh, maar op, op zich. Uh, iedereen die zijn werk een beetje degelijk doet... en dit soort bedrijven worden altijd wel voor de degelijkheid uitgezocht. Maar doordat het zo complex is en iedereen er wil meepraten... is het juist ja. ook onveilig. Ik snap het. Uh, is het de prestigieuze opdracht voor een websitebouwer... om voor het Koninklijk Huis zo'n website te mogen bouwen? Ja, daar gaan iedereen gewoon uh, gaat daar gigantisch in uh, competitie. Ze worden ook uitermate goed gecheckt. En het aardige is dat je dan nog ineens op je website mag zetten, dat je de website gemaakt hebt voor het Koninklijke Huis, want dat is altijd een best ja, ja, ja. bewaarde ja, ja. geheim. Dus ja, zelde... degenen die, degene die het doen, die worden wel gegarandeerd behoorlijk gestoord van dat overleg. Dat is ja. niet leuk. Kijk, goed. Dank voor de inkijk uh, wat betreft uh, die website van het Koninklijke Huis Vincent, even zoals dat uh, internetdeskundige. Zometeen uh, in het mediaforum Hadassah de Boer en Mark Vis. Nu eerst Ewout de Jong. Radio 1 Het NOS Journaal PVV-leider Wilders waarschuwt het kabinet dat de steun van de PVV niet oneindig is. Hij hekelt vooral het Europese beleid. Als het kabinet verder gaat met het overdragen van bevoegdheden aan Europa krijgt het een probleem. Maar vooral als Nederland het aan Griekenland geleende geld niet terugkrijgt zijn er echt problemen. Voorzitter Van der Kolk van FNV-bondgenoten noemt de aanpassingen aan het pensioenakkoord een belangrijke verbetering. Gisteravond deed minister Kamp onder meer nieuwe toezeggingen over laag inkomens die op hun 65ste willen stoppen met werken. Van der Kolk wil dat de vakbond betrokken wordt bij vervolgoverleg, zei hij. Verder zei hij dat hij de indruk heeft gekregen dat het zogeheten casino-pensioen van tafel is. In Oeganda zijn twee mannen veroordeeld voor hun betrokkenheid... bij de aanslagen in de hoofdstad Kampala... tijdens de finale van het WK Voetbal vorig jaar. Ze kregen gevangenisstraffen van 25 en 5 jaar. Bij de aanslagen in Kampala vielen 76 doden. Er ontplofte bommen in een restaurant en een bar... waar mensen naar de finale van het WK Voetbal zaten te kijken een nieuwe Nieuwegein is een man met een lesauto een gebouw ingereden... en was voor de tweede keer gezakt voor zijn herhalingscursus als rijinstructeur. De man reed vervolgens het gebouw binnen van InnoVam... een opleidingscentrum voor de mobiliteitsbranche. Niemand raakt gewond. En dat is het nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weer Online. <kijkt> Express. Zo aan het begin van de middag is het op de meeste plaatsen licht tot half bewolkt. De bewolking zal geleidelijk wel wat toenemen. En dat geldt ook voor de buienkans. De temperatuur komt vandaag uit op 17 graden op het wat en 21 lokaal in het zuiden. En dat alles bij een aantrekkende wind uit het zuidoosten. Vanavond kan ik het niet helemaal droog garanderen. Komende nacht zijn er enkele opklaringen en daalt de temperatuur naar gemiddeld 12 graden. Zaterdagochtend vrij veel bewolking en een enkele bui in het westen van het land. Later breiden de buien zich naar het oosten uit. Er zijn verschillen, want in Limburg blijft het lang droog en komt mogelijk de zon tevoorschijn... In Limburg temperaturen van 19 tot 20 graden. In de rest van het land is het een fractie frisser. Ook zondag wisselvallig met buien en nog een graadje koeler. ANWB ah, verkeersinformatie Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij een Brugge 4 kilometer. En ook 4 kilometer op de A9 naar Alkmaar voor het knooppunt Velzen. A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 3. En op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Daar loopt het vast bij Arnhem. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort staat 8 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er afge afgekruist. A27 Breda-Gorkum. Tussen Hankenberg en Dam 4 en op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder 2. Door dat ongeluk op de A12 bij Arnhem loopt het ook vast op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Tussen Renkum en Knoop het Grijshoord. 2 kilometer. Dit is radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Mark Vis, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ. Welkom. En Hadassa de Boer, presentatrice en documentairemaker, eh, ook welkom. Het gaat natuurlijk over het uitlekken van die miljoenennota. Hadassa, het is een, uh, algemeen bekend dat jij de dochter bent van een oud-minister. Ja. dan Dancona. Slingerde die miljoenennota ook altijd lekker. bij jullie thuis? rond. Ja, nee, natuurlijk. Dat wist ik altijd. Uh, ja, hij was nog zo drie <laughs> maanden eerder af. En dan uh, gingen we dat met het gezin eens even van A tot Z doornemen. hadden keukentafel. Aan de keukentafel, we we, aan de keukentafel ja, lekker. En ja, dan uh, was het een beetje schieten hier en daar. En de een beetje de blitz maken, weet je wat er allemaal nog aankomt? Ja, oh, dat is nog helemaal niks. En het is leuk dat je dan later dan in die commentaren van de politici je eigen mening ja. terug Nee, maar dit is natuurlijk het, het uh, totaal idioot en langzamerhand is het voor mij het is ook helemaal niks meer waard. Weet je? Het, het, het wordt een soort toneelstukje. Uh, wie... Heeft het met de eerste. Dus ik vind het ook bijna voor de journalisten dezelfde uitdaging. Dat embargo stelt helemaal niks meer voor. Het is dus al drie maanden oud. Dus je denkt ook in hoeverre is dit eigenlijk nog actueel. Ja, ik vind ja. het een vreemde gang van zaken. Maar Mark, je, moet je, zag zeggen... op, je zag in het begin ook een, een soort van uh, beweging van... dat er een lek was, dat was vooral het nieuws... en ja. niet eens zozeer gelijk de inhoud. Ja, Frits, hè? Het gaat allemaal om Frits, Frits natuurlijk. Het, ja. Heeft Frits het gered? Nee, maar dat, Frits uh, Ja, nou ja, goed. Ik heb helemaal niks met, met die embargo-regeling. Ik vind ja. cult, Het is onderdeel ja. van een ritueel. Uh, maar niemand die zich eraan houdt. Politici hebben er belang bij om het uit te lekken. Journalisten hebben er belang bij om het uitgelekt te krijgen... Ja. Uh, er was nu ook zo, zoveel kritiek op de, met name de oppositie, dat ze hun commentaar al klaar hadden. Maar ja, alles was al bekend. Dus uh, er staat ook niks nieuws in. Omdat die ministeries, die ministers, die zijn op zoek naar een persmomentje. Want ja, anders dan sneeuwt dat onder in Prinsesdag. Dus die gaan voor die tijd al wat, ja. wat, wat dingetjes droppen. Ja, het is. En dan, en dan, hou er mee op gewoon. En ga die uh, troonreden uh, lekker voor laten lezen door de koningin. nou en of dan... maak, daar wat leuk, maak daar dan wat aardig nou, ja. van. De droomrede een verhaal... Ja, die hoorde ik ook. Nou, er ja, moest maximum voorlezen, suggereren ah, ja. iemand. Maar laat die koningin nou gewoon een, een, een wat, wat boeiender verhaal voorlezen. Ja, ja, en dat... doe dit, inderdaad, als het af is, als ja. het actueel is. Maar ook dat toneelstuk vond ik ook van, van al die politici die dan niet met elkaar in debat willen. Nee. Want dat moet dan pas in de Kamer. Maar wel allemaal, ik geloof dat ik Stef Blok al drie keer langs heb gezien en horen komen. Dus wel overal ja. je commentaar ja. geven. Ze zitten naast elkaar en geven in volgorde geven ze, geven ze antwoord. Ja, het, het, het, het is onderdeel van, het, van, van een ritueel wat dus niet, niet houdbaar is. Dus maak dat Prinsesdag een fantastisch ritueel. Hou dat in stand. Meer hoeden. Uh, met met hoeden en met, met gouden koetsen en met vaccinelichtjes ja. en weet ik wat allemaal. Uh, en die troonrede hoort er ook bij, maar die begrotingen, kom op jongens, uh, uh, waar gaat dit over? Maar even nog naar de journalistiek, hè? want uh, kijk, we zitten nu nog even met de regels zoals ze nu gelden. Uh, ja. uh, nou, is er is een jongen die dan uh, denkt van, ach, laat ik die datum eens even veranderen. En die heeft dat zo boven water en, en die journalisten zitten allemaal via hun oude contacten proberen, zitten, uh, proberen ze het boven ja. water te krijgen. Ja, nou, zo, zo, zo gaat het, het dus altijd al Valt de journalistiek ook iets te verwijten dan, misschien? Dat ze, dat ze er zelf niet op gekomen zijn. Ja, die contacten. Nou Ja, goed, kijk, laten we wel wezen. Uh, uh, Frits Wester heeft het ook dit jaar weer uh, uh, geflikt. door een paar dagen ervoor ook al uh, wat dingen nog te onthullen. Maar ja, wat we nog wilde. Wat viel er nog te onthullen, want de afgelopen maanden zijn al die plannen zijn al uh, uh, voorbijgekomen. Dus het enige wat je dan nog kan doen is trots in beeld... dat is vervelend voor radio, maar trots in beeld tonen dat jij een exemplaar hebt. Ja. Nou, in Utrecht hebben ze het nu ook uh, vandaag uh, voor ja. elkaar gekregen. met truc, ja. En de, de begroting van Utrecht, die eigenlijk maandag gepresenteerd zou worden... die is nu ook openbaar. Maar ook dezelfde truc. Dat ja, je ja. dan ook niet dat even, even verandert. Er zijn nu heel veel journalisten in Nederland uh, en, en, en amateurs bezig... om uh, in alle gemeenten provincies te kijken van... Nou. Uh, uh, kunnen we de truc ook nog nou, gaan Ja, kijken. Iedereen wil een Bram Talman worden, hè? Ja. De ja. man van de dag. Ja, dat is <laughs> zo mooi. Nee, ik begrijp in de sportjournalistiek gebeurt het al vaker... dat je bijvoorbeeld vanuit de KNVB hebt ze natuurlijk op, op volgende persberichten... en dat zit altijd een nummer aan... en dat ze dan gewoon inderdaad kijken om dat nummer te veranderen... en dan, dan kun je er dus gewoon bij op zo'n site... Dus, ja. Blijkbaar zit het bij de instanties uh, vaak nou ja, niet goed. Het, het punt is dus ook, het is dus bekend. Uh, het is dus klaar. Ik bedoel, ik vind ook, je moet uh, wel een afspraak maken... ook met begrotingen, presenteer het als het klaar is. Ja. Ja. Maar, uh, met dit soort persberichten ook... ja, dan zoeken zij een momentje... om het op een uh, gunstig moment uh, gedro gedropt te krijgen... zodat het ja. de maximale waarde heeft. Maar ja... Uh, journalisten zijn eigenwijs en die gaan dan op zoek. En ja, dit soort knulligheden kom je dus tegen. Um, heb jij nog iets uh, gehoord, gelezen, gezien... Uh, waarvan je denkt, uh, hey, dat is toch wel uh, bijzonder? Dan hebben we het even over de inhoud van de nota. Nou ja, goed... Um, heb je ze alle, alle uh, stukken gelezen? Ik heb, ik heb, ik, wat, wat ik krijg is dat je, dat je naar de televisie en naar de, naar de, hè, kijkt... en uh, daar wordt natuurlijk alles gereduceerd tot, tot, tot, tot drie punten... Uh, het wordt nivelleren wordt de hele tijd geroepen. Oh, wat bijzonder dat dat gebeurt. Dat is wat nieuws. En, en uh, ja, ik, ik, dat is dan misschien nog wel het enige wat een beetje nieuw is aan de andere kant. Dat dit kabinet dat doet, ja. Ja, dat dit kabinet ja, dat zeg doet. zeg maar een rechtskabinet. Precies. Ja. Maar aan de andere kant zie je ook dat er, dat er mensen met chronisch zieken, gehandicapten... Uh, dat, dat die ontzettend hard getroffen worden door deze bezuinigingsmaatregelen. Dus ja... Um, uh, ja, nieuw. Maak weer... nog even naar een, een omroepdingetje, want ja. ik zag gisteravond Wilders op tv... en het ging ook over hè, dat die cijfers die er nu in staan... waarschijnlijk alweer achterhaald zijn... en dat er misschien nog veel meer ja. bezuinigd moet gaan worden. Uh, hij maakte zo even een lijstje uit zijn, uit zijn losse pols... en had de publieke omroep ook weer bij. Zeggen ja. nou ja, dan, dan moet daar nog maar ja, meer bij. worden. ontwikkelingssamenwerking, cultuur... Europa... Ja, ontwikkelingssamenwerking, cultuur ja. en ja. ontwikkelingssamenwerk, de omroep. En ik begreep uh, vanochtend in ieder geval dat het zou betekenen... dat er dus een, een nul naar de uh, omroep zou gaan. Nou ja, goed. Uh, ja, ik hoor het. Uh, Wilders heeft niet uh, de meerderheid. En ik kan me uh, zo voorstellen dat er... Uh, um, um Anders over gedacht wordt ja. door uh, politieke partijen. En, en de bezuinigingen die er nu staan, die 200 miljoen, die staan er ook gewoon keihard in. Hè? Dus daar niks, ja. niks van af. Nee, daar is, daar is, nou, dat was ook niet de verwachting. En uh, ja, dat, dat, dat gaat er nog behoorlijk in hakken. Want uh, die slag die moet nog komen hier op het Mediapark. Ik wil uh, ja. aan de andere kant van, uh, van het hek, uh, zoals het mooi wordt genoemd bij de Wereldomroep, is het al uh, volop paniek. Maar. Uh, bij de landelijke publieke omroepen gaat die slag nog nou. uh, behoorlijk komen. Even naar RTL 5. Uh, die hebben een aflevering van De Villa. Een, een programma waarin jongeren in een villa bij elkaar worden gezet. Uh, ergens in Spanje is het, geloof ik. Uh, in de hoop ook dat ze het met elkaar gaan doen. Mm. Uh, ze hebben een aflevering geschrapt... nadat duidelijk was geworden dat een van de deelnemers... is veroordeeld voor de stoeptegelmoord op de A4. Dat was in 2005. Iemand had een stoeptegel van een viaduct gegooid. Een dertigjarige mevrouw is daarbij om het leven gekomen. Had dat ze terecht dat deze jongen uh, niet meer in beeld is? Ja, het zegt, ik ben echt over de screening van de deelnemers aan zo'n programma. Dat doen allemaal mensen. Dat, dat trek je toch na? Iedereen kan ze het dus maar opgeven... En, uh, dan, zonder dat er even wordt nagegaan wat je verleden is. Dat vind ik vooral heel raar. Uh, maar hij heeft zijn straf uitgezeten? Ja, hij heeft zijn straf uitgezeten. Mag je maar dan ja. niet meer in het tv-programma meedoen? Ik denk, kijk, mogen, dat is wat anders. Maar er wordt altijd een, gewoon een selectie gehouden. Audities voor me, het is willen. Je, ja. je hebt, er doen heel veel mensen die, die, die, die willen meedoen aan zijn programma. Dat wordt gewoon uh, gekeken. Die teams worden heel zorgvuldig samengesteld. He, dat, dat, dat gaat echt niet even. Daar hebben ze het uitkiezen. Ja, dan, dan, dan selecteer je zo'n zo zo deelnemer selecteer je niet. Uh, maakt het ja. wat uit of, of het... De, want dit is een feestprogramma, een beetje vergelijkbaar met dat oh Gerso. Stel dat hij aan, aan uh, 2 voor 12 had meegedaan. Ja, nee, goed. Ik, ik, ik kan me zo voorstellen dat je als productiemaatschappij... en als omroepje er niet aan wil uh, branden. Dus dat je dat van tevoren uh, uitsluit uh, dat, dat, dat die mensen meedoen. Maar wel nog even. Moeten we het ook niet hebben over dat soort terminologie... de stoeptegelmoord. <lacht> je zal maar ja. daaraan Schatje. gelieerd zijn. Bedoel, het, het is ook in uh, een, een soort... De behoefte dat we alles zo'n naam moeten geven: de, de snelwegschutter en de, ja. en de stoeptegelmoordenaar. Uh, maar ja, ik kan me voorstellen dat RTL zegt... van ja, dat wil, en vooraf ook al zegt... Dat willen aan dat soort uh, uh, ja. zaken willen we dat de niet branden. Van de kandidaat zelf vind ik het overigens ook vrij opmerkelijk... dat ja, je, je, dat je in aan een programma mee ja. ja. wilt doen. Ja. Maar goed, je, we zijn toch ook in Nederland zover... dat als je je gevangenisstraf hebt uitgezeten... dan begin je toch in principe weer met een schoon, uh, schone lei. Dan, nou ja. dan moe, kan je toch niet in lengte van jaren dat nagedragen krijgen. Dus als je dan aan zo'n zo programma mee wilt doen, nou, Ja, je mag je, je mag je opgeven, maar wat ik zeg... die, die mensen worden gescreend, die worden... Ook... Dat team wordt samengesteld en ik zou toch even naar mensen in achtergrond kijken. En uh, ik vind het ook niet zo, uh, zo fijn naar de nabestaanden toe, eerder nee. gezegd. Nee, en als programma moet je het ook niet ja. willen. Omdat ja. namelijk dan, uh, je maakt een programma de villa. Uh, uh, daar zal een bepaalde doelstelling mee zijn. Nu gaat het dus over uh, uh, deze gozer. En dat is niet de, de, de, de intentie uh, nee. als programma -maker. Of je moet een programma maken over ja. stoeptegelmoordenaars. Ja. Uh, maar de, de, de, dat is niet, dus het ja. leidt de aandacht af. Dus het is niet in het belang van een programma lijkt me. Dan uh, naar een uh, verhaal van freelance-journaliste Sahar Jahish. Ja. Vluchtte vijf jaar, uh, op vijfjarige leeftijd moet ik zeggen, vanuit Afghanistan naar Nederland. Uh, ze houdt in een opiniestuk op Villa Media een pleidooi... tegen multiculti-televisie. Een citaat, uh, hoe gek het ook mag klinken uit de mond van een allochtoon... voor mij hoeven er geen speciale programma's gemaakt te worden. Ik ben zeer tevreden met het huidige aanbod op tv... Ik zie gemeenschapsgeld liever besteed aan maatschappelijke relevante items... in plaats van geforceerd de leuke kant van multicultureel nederland te laten zien, schrijft zij. Uh, uh, wat vind je ervan? Nou, ze zegt voor mij, maar daar, daarmee suggereert ze... alsof die multiculturele televisie alleen voor uh, nou ja, allochtonen... ook al zo'n vreselijk woord, hè, op die uh -huh. manier zou worden gemaakt. Terwijl volgens mij is het, is het voor iedereen. En ik uh, zie zelf MTNL, daar gaat het hier over, hè, in, in Amsterdam. Ja, dat is een zender en, de... en tegelijkertijd ook een productiehuis, hè? Geloof ik, tegelijkertijd die... Die... ook een productiehuis... En, en en dat dient trouwens ook meerdere doelen, uh, dit er zijn. Maar ik leer hele nieuwe Amsterdammers hierdoor kennen... die ik anders met mijn netwerk nooit en ten nimmer had gezien. En uh, ze werken ook heel veel samen met AT5. En die, die, die beamen dat ook, die zijn er heel erg blij mee. Wat anders is, uh, is dat je heel veel redacties ziet... die toch ontzettend wit zijn en ook ja. facilitaire bedrijven. En dit is toch een kweekvijver voor... Uh, ja, uh, journalisten, faciliteermedewerkers uh, uh, medewerkers, presentatoren. Ja, maar het is, het is ook altijd de, de, de vraag: natuurlijk, van wanneer is een bevolkingsgroep voldoende geëmancipeerd om inderdaad in de mainstream op te kunnen gaan? Dat je dus kunt zeggen van dat komt voldoende aan zijn trekken in, in, in, in, in mainstream programma's. Nou, Ga maar hier kijken, loop dat, dat, maar hier rond. Dat is lastig altijd. En ik, wat, wat er wel ook achter zit, en misschien bij Sahar ook wel hoor. De, wat ik veel hoor van, van, van allochtone journalisten die zeggen van dan zit ik op een redactie en dan. Uh, uh, is er ergens een probleem in een Marokkaanse wijk... en er wordt meteen naar mij gekeken, ga jij er maar op af. Want uh, uh, jij spreekt zo lekker uh, uh, Arabisch en uh, ja. jij kan met die mensen praten. En dat ze daarvan balen... dat is ik word dus op basis van die achtergrond... word ik ergens naartoe gestuurd en niet vanwege ja. mijn vakkennis. Ha, dat ja. Maar zij zegt, schrijft ook nog iets over... eigenlijk het punt wat jij ook net aanhoudt. zegt aan allochtonen die roepen dat ze meer kleur op tv willen. Uh, wees bewust van het feit dat je in een land woont... waar meer witte Nederlanders wonen dan kleurlingen. En kijk naar de inhoud in plaats van het plaatje. Aan mediamakers, journalisten... heb ik het verzoek om te stoppen met het eeuwige gemekker... over diversiteit. Ja, maar kijk, dit gaat natuurlijk ook over... programma's van een publieke omroep. publieke omroep heeft de taak om te informeren, om uh, uh, nou, mensen ook met van kennis te voorzien, misschien ook wel om groepen bij elkaar te brengen. Mm. Uh, ga lekker naar de villa kijken, zou ik zeggen, en daar heb je daar geen last van. Maar, maar ik vind dit Maar, zi maar zij zegt, interview ons nou gewoon om waar we goed in zijn. Ik weet niet eens wat haar achtergrond precies is, maar stel dat zij uh, goede economisch is. Uh, maar dat gebeurt uh, toch ook. Nodig haar uit omdat ze economisch, en ja. niet omdat ze uh, allochtoon is. Nou ja, maar dat is dus het probleem. He, wat ik zeg, van wanneer is een bevolkingsgroep voldoende geëmancipeerd om, om, om zich zeker te voelen in, een, uh, in, in de mainstream. En dat is blijkbaar nog niet het geval. Uh, dat, dat voor ziet dus in een, in een bepaalde behoefte, omdat ik inderdaad ook zie dat heel veel redacties heel erg wit zijn. Ja. En niet alleen uh, qua uiterlijk, maar ook qua denken. Dus Absoluut, uh, ja. uh, als je ook kijkt naar, naar, naar uh, gastenkeuze en al dat soort zaken. Dus om daar iets tegenover te zetten, dat is ook een publieke taak om die diversiteit in een, in een samenleving neer te zetten. Ik zweer het viel me op gisteren, dat bij Paul Witteman in het publiek dat daar één of twee donkere mensen Nee, zaten. Heel veel zelfs, want het, ging, ja, het tuurlijk, ging over rappers. Het ging over, ja, nou, dat valt dan... Dat of over valt nee, sorry, het ging nee, over hoe even weer nee. nee, <laughs> zat er. Nee. Jij bent dan even een an andere... Ja, nee, nee, het ging, nee, het ging over dat, uh, hoe heet hij van de PvdA heeft meegelopen... Precies. Samson als, uh, als uh, status. Maar startcoach. goed, dan, ja. val, dan valt dat dus op, eh, al dat, voordat het begonnen is het uit... want je denkt, hé, het publiek ziet er, ziet er anders uit, veel mm. diverser dan normaal. Nou ja, dat is toch raar, ja. dat... dat, dat ja. Dat zegt toch al heel veel. Dus ik vind het belangrijk. En niet, ik snap dat zij zich niet in een bepaald hokje willen laten duwen. Zoals het heet. Maar ik, hè, ja. witdenkend, iemand, witdenkend ja. berkt, iemand, leer daarvan. En, en ben er blij mee. Dank voor jullie bijdrage. van de Boer en Mark Vries waren dat. Dit is Radio 1. Lunch. Want het is weer vrijdag en dan moeten we snel naar de andere kant van de tafel. Want we gaan uh, de afronding uh, meemaken van de nationale nieuwsquiz van deze week. Jaap Lauwe Kooijmans is 72 jaar en komt uit Haarlem. Welkom, meneer Kooijmans. Lauwe Kooijmans, ja. Sorry? Lauwe Kooijmans. Oh, er staat hier Jaap Lauwe Kooijmans. Ja, Jaap is mijn voornaam. En Lauwe Kooijmans is mijn achternaam. Oh, neem me niet kwalijk. Ik dacht van uh, hij heeft gewoon een dubbele voornaam. Jaap Lauwe Kooijmans. Dag meneer Lauwe Kooijmans. <laughs> neem me niet kwalijk. Um, ja. Wat is de opdracht? Uh, 84 punten moeten er even uit het boek uh, gespeeld worden. Want uh, dan bent u de winnaar. Uh, maar er moet nog wel even wat voor gebeuren. Eerst nog even, u bent vrijwillig schipper, hè, in Haarlem? Ja, op een pontje. Met een pontje wat, wat vaart van de zuid weg naar het Museum Krukius... wat gisteren geopend, heropend is door uh, meneer van Vollenhoven. Kijk aan, hoe lang is dat uh, tochtje? Nou, het duurt maar een minuut of zeven. Ah, okay. Maar het is hartstikke leuk. Ah. We, we vervoeren per jaar zo'n zo 20.000 mensen. Leuk. Met uh, voetgangers en fietsen. En bij goed en slecht weer. maar bij goed ja. en slecht weer. Alleen boven Windkracht 8. Zoals afgelopen maandag daar niet. Goed. Nou, kijken of u Windkracht 8 in die uh, nieuwsquiz kunt, uh, kunt laten waaien. We gaan uh, eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, nou, hier was je eigenlijk aan het vervelen. Gewoon leuk. Je hebt even niets te doen. En ik heb 2010 naar 2011 veranderd. Moet u er ook niet een beetje om lachen? Ja, je kunt, er, je kunt er maar om lachen. De hele miljoenen zat zaten al online. Zo. Dat is ook wel Ik heb geen idee waarom en ik vind het dom. MUZIEK Do ja, ze waren met stomheid geslagen over deze wanvertoning... die een flater van een afgang is voor het voltallige kabinet. Het uitlekken dus van de miljoenennota gistermiddag. Hier is vraag 1. In die miljoenennota staat dat de koopkracht drie jaar op een rij daalt. Hoeveel procent daalt de koopkracht dit jaar en volgend jaar? Uh, dit jaar 0,4 procent en volgend jaar 1 procent. Het is... Uh, even kijken hoor. Er ja, moet één antwoord horen, begrijp ik nu. Volgend jaar 1%. Ja, ja, dat is inderdaad het antwoord dat we ja. moeten hebben. Ja. Uh, volgend jaar is dus het derde jaar op rij met koopkrachtdaling. Want ook vorig jaar ging de koopkracht achteruit met uh, 0,4%. Ja. Dus dat was inderdaad het afgelopen jaar. Ja. Uh, 1%, rekenen goed. Vraag 2. Naast alle reacties op het uitlekken van de nota. was er ook een aantal uh, reacties vanuit de politiek op de inhoud ervan. Wie noemde no de nota hard en kil? Uh, Emil Roemer van de PSP. Van de SP. Dat, is, dat is goed. Hij zei, het is heel onverstandig wat het kabinet doet... in plaats van de bezuinigingen over een langere periode uit te smeren... gaan ze gewoon door met hakken. Al dus Roemer. Vraag 3. In 2006 wordt te eerst aan de embargo-regeling van de miljoenernota gemorreld... onder premier Balkende, met de bestaande regeling afgeschaft. De toenmalig voorzitter van de Tweede Kamer protesteerde daar fel tegen. Wat is de naam van die toenmalig voorzitter van de Tweede Kamer? Oeh. 2006. Uh, misschien wijsglas misschien. Dat is een gokje, Ja. Yeah. Goed gegokt. Yes. Ja. Hij vond het kabinetsvoornemen onacceptabel... omdat het de Kamer op achterstand plaatst, zei hij. Vraag 4, de geluidsvraag. Wie horen we hier praten? Het kan best zijn dat ik op zo'n moment niet helemaal helder formuleer... tegenover Velds, 600 mensen die me uitfloten. En ik weet niet eens wat ik op het plein precies heb gezegd. Dat ik... Nee, zou jij het weten? mevrouw Veldhuizen van Zanten van het CDA, de staatssecretaris voor Volksgezondheid. Is goed. Vraag 5. Met welke partij diende de PvdA, de SP... een motie van afkeuring tegen deze Veldhuizen van Zanten in? Met GroenLinks. En dat is goed, de motie heeft geen steun gekregen trouwens van de Kamermeerderheid. Laatste vraag. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus een onderwerp zoeken we. De vraag is simpel. Wat bedoelen we hier? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik vormde een inspiratiebond voor tekenaar Peter de Wit... 3. In twee andere Europese landen ben ik uit het straatbeeld verdwenen. 2. Ik ben de Afghaanse variant van de Gador. De burka. Is goed, ja. Uh, die eerste aanwijzing had te maken met de tekenaar van Siegmund... want die kwam ineens op de proppen met twee vrouwen in burka. De stripjes werden ook wel apart gebundeld als de burka-beeps. België en Frankrijk die kennen al een verbod op het dragen van de burka. Inderdaad. Vandaag bespreekt het kabinet het verbod op de boerkaart. Dat was de aanleiding hiervoor. Dan komt u op een factor van 7. Uh, dat betekent dat er uh, een gelijk spel uit kan komen. Dat is als u 12 vragen goed hebt. Dus u moet er in ieder geval 12 hebben, maar 13 is beter. <coughs>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 Vandaag luidt de stelling. Met deze miljoenennota is het kabinet op de goede weg. Nou, er zijn al heel veel dingen over gezegd uh, over die miljoenennota, dus u bent vast al op de hoogte. Stelling is simpel. Met deze miljoenennota is het kabinet op de goede weg. Bent u daarmee eens of oneens. SMS dat naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen nummer 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.standpunt.nl en als u twittert, doet het dan met hekje standpunt. Ja, het kan dus gelijk worden, dus dat is heel spannend nu. Um, dat betekent dat uh, Hans Kastemans ook heel uh, nauwgezet meeluistert. Die heeft die 84 punten in de boeken gezet. Als u de 12 uh, goed hebt, dan is het tegelijk spel. Bij, der, bij, bij 13 of meer hebt u gewoon gewonnen. Dus dat is de uitdaging. Ja, zeker. 90 seconden de tijd, uh, we gaan kijken hoe ver u komt. Meneer Lauwe Kooimans uit Haarlem. Um, hier komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Doekle Terfstra schrapt 470 banen waar? In Holland. Dat is goed. Wat is de bijnaam van de eerste vrouwelijke premier van Denemarken? Gucci. Dat is goed. In welk land is een 78-jarige man voor het eerst begonnen met de basisschool? Bulgarije. Is goed. Hoe heet de zanger die de Edison krijgt voor zijn gehele oeuvre? Marco Bossato. Is goed. Wie heeft opnieuw de Duitse kanselier Merkel geschoffeerd? Berlusconi. Is goed. Welk online bedrijf heeft gisteren aangegeven hun beursgang in de koelkast te zetten? Facebook. Is goed. Welk wereldrecord is gisteren in Nederland gevestigd? Eh... Uh... Fietsen? Nee, het grootste orkest van lichaamsgeluiden. Wie scoorde gisteren het enige doelpunt in de wedstrijd PSV, Letja Warschau? Uh, Mertens. Dat is goed. Welke zanger heeft gisteren in Londen zijn eigen kledinglijn gelanceerd? Pas. Robbie Williams. Vier grote straatkranten komen in november met wat? Keurmerk. Is goed. Wie is benoemd tot minister van Vrede? Uh, Jan Terlouw. Is goed. Hoe heet de voormalig tourwinnaar die gisteren zijn afscheid van de wielersport aankondigde? Carlos Sastre. Is goed. Welk land heeft besloten om de optie onbepaald geslacht op te nemen in het paspoort? Pas. Pas, Pas. He, Australië. Wat is de naam van de staatssecretaris die 63 natuurgebieden in hun beschermde status afneemt? Uh, Dat is goed. In welk land zijn de plannen goedgekeurd voor de aanleg van zeven nieuwe megasteden? India. Is goed. Welke zakenvrouw gaat een gastrol spelen in Zieze Vliegen? Pas. Nina Brink. Wie zou volgens een nieuw boek tijdens haar loopbaan als sportjournalist... een one-night stand hebben gehad met een NBA-speler? Sarah Palin. Dat is goed. In welke plaats sloot gisteren een middelbare school tijdelijk de deuren... wegens een dreig tweet? Gouda. Nee, Zoetermeer. Het Europarlement heeft in een resolutie het aftreden van welk staatshoofd geëist? Pas. Dat is Bashar al-Assad. Die zat nog in de knal, dus die mocht ik afmaken. U moest er twaalf hebben. Wat denkt u? Ik zou het niet weten. Denkt u dat u het gehaald hebt of niet? Ik weet het niet. U was wel goed op Dreef, hè? Ja. U hebt niet intussen een beetje meegeteld? Nee. Ik, ik doe dit allemaal een beetje om de spanning op te ja, voeren. Ja. U begrijpt ja. dat, hè? Twaalf waren er nodig. Het zijn er dertien. Hartstikke goed. 91 punten. Leuk. <lacht> <lacht> Voor zo'n oude man. <lacht> <lacht> ja, ja, maar ja. wel een krasser man. Ongelooflijk. Ja, man. ja. ja. Um, even, ik ga zo met u verder praten. Even snel naar de man die meegeluisterd heeft. En ongetwijfeld ook met het zweet op de bovenlip zit. Uh, Hans Kastemans, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, net niet dus. Net niet, maar een, uh, een hele goede winnaar. Ja, u, u zat met spanning mee te luisteren? Vanzelfsprekend. En, ja. al, en af te strepen ook? En, en, en, en uh, te tellen op uh, uiteindelijk uh, de, drie, uh, drie handen. Hè? Ja, ja, ja. Nou, u, u hebt het keurig gedaan, uh, die 84 meter. Ja. Het is net niet genoeg. Net niet genoeg, maar... Uh, dit is een prachtige score. Ja. Nou, uh, dat vind ik heel sportief van u. Uh, dank dat u nog even aan de telefoon wilde komen. en Dan gaan we snel naar de winnaar. U stak al een ja. duim op naar uw vrouw. die ja, zit ja. daar aan de overkant. Hartstikke ja. goed gespeeld. 300 ja. euro mag u zo meteen meenemen. Dat is mooi. Hoe vaak kan je dan nou met het pontje over? Oh, dat weet ik niet. Dat is gratis. Oh. We hebben alleen een fooie potje. Oh, kijk aan. Je, nou, u doet er vast iets moois mee. U krijgt daarnaast ook nog de normale prijzen mee. Dus de uh, kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de broodtrommel. Nou, hartstikke. Heel erg bedankt. Ja. Nou, ja. Ik vind het knap gespeeld. En ja. uh, nog een keer gefeliciteerd. De weekwinnaar ja. van deze week viel dus op de laatste dag. En uh, nou, uh, dat vinden we mooi. Uh, wij melden ons straks om kwart over een weer. Dan uh, gaan we praten over... Uh, daar gaan wij over praten, jongens. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Oh ja, tuurlijk, tuurlijk. Prinsjesdag komt eraan. We hebben drie vrouwen in het kabinet en uh, we laten Margriet van der Linden van Opzij... is even een soort rapportcijfer geven voor deze drie. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Rijkhoerbezoutsen op Engen reis. Weet u hoe het komt dat het hier zo goedkoop is? Belastingen denk ik. Lage belastingen in de Europese Unie tijdens een enorme crisis. Dat kan alleen in Luxemburg. Luxemburg is always attacked and is always the bad boy of the European Union. Luxemburg, het land van het goed bewaakte bankgeheim. Brussel wil er vanaf, maar is dat wel een goed idee? Een reportage uit het groot hertogdom bij Bureau Buitenland.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 Waan je miljonair en boeken winterzonvakantie naar Dubai. Zon, zeestrand en eindeloos shoppen met de allerhoogste vroegboekkorting. En 50 euro extra flitskorting per persoon. Vliegensvluggen vroegboekers, vliegen voordeliger. Arke.nl, dacht het wel. Dit is Radio 1.